De politie heeft een foto gedeeld van een man die vastzit voor de moord op een rijke pensionado in Limburg. Justitie denkt dat hij ook zijn eigen moeder heeft gedood. Zij wordt al een jaar vermist en bij een zoektocht zijn in Duitsland spullen met haar bloed gevonden. Door zijn foto te verspreiden hoopt de politie op zoveel mogelijk tips. Een onderwijsdebat in Leiden gaat morgen niet door. Het zou misschien verstoord worden door activisten. Wat er zou gebeuren, weet de organisatie niet, maar ze nemen geen risico. Er zouden elf politieke partijen meedoen aan het debat, waaronder Forum voor Democratie. Vooral tegen die deelname was veel weerstand. In Iran heeft de revolutionaire garde gedreigd met wraak... voor de aanval waarbij de Iraanse Ayatollah Khamenei werd gedood. Een bevelhebber zei op de Iraanse tv... de vijand is nergens ter wereld meer veilig, zelfs niet thuis. Amerika en Israël bombardeerden de ambtswoning van Khamenei waar een vergadering was. En reizigers die door de oorlog in Iran vastzitten in Dubai... proberen via Oman alsnog naar huis te gaan. Vanuit Dubai vertrekken geen vliegtuigen meer, vanuit Oman wel. De reis naar Muscat duurt vijf uur en is normaal al niet goedkoop. Nu zijn de prijzen soms verdubbeld. Het kan families meer dan 100.000 euro kosten om weg te komen. Het Veronica Weer van Weer Online... Vannacht is het helder en fris met plaatselijk mist. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen veel zon en 12 tot 18 graden. Lekker, lekker. Veronica Verkeer door Flitsma geen vertragingen. Snelheidscontroles zijn er wel. Het zijn er nog maar vier. Het waren er negen toen ik begon vanavond om tien uur. Dus zou dat uh, roepen op de radio misschien gewoon helpen? Zou mijn invloed in de Matrix groter zijn dan ik dacht... Nou ja, uh, deze vier zijn het. De A2 Den Bosch richting Utrecht 100.4. De A7 Drachten richting Heerenveen 155.3. De A12 Zoetermeer richting Gouda bij 19.4. En de A12 Gouda richting Zoetermeer bij 20.8.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 Nu bij Ikea, 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Bitter Sota dekbed overtrek. Het Plastase nachtkastje. Onze soft... Je hoort het, te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. Ikea, een wereld aan ideeën. m -Lime. de ultieme slaapervaring als basis voor jouw topprestaties. Get ready for greatness. m -Lime.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 7,95 per maand en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Postcode Loterij Miljoenenjacht. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Grijs Alkemade. Dit is Veronica. Grijs tot laat. Tot laat. Het glas op jouw gezondheid. Reis tot laat. En of ik dat gedaan heb afgelopen weekend. Misschien heb je het meegekregen in Rotterdam. Ahoy, uh, die hele stad stond in het teken van Armin van Buren. En zijn um, radioprogramma en feest A State of Trance. Alles was trance daar. En ik heb uh, zelf... 20 jaar meegewerkt aan zijn radioprogramma's State of Trends. en Het bestaat 25 jaar, daarom was het feestje extra groot... en was iedereen uitgenodigd die ja, de afgelopen 20 jaar heeft meegewerkt. En ik ben met Armin van Buren echt de hele wereld over geweest. Van Buenos Aires tot Sydney, tot New York... tot Jekaterineburg uh, nou, in Rusland. Overal geweest voor uh, die man. Dus toen ja, we allemaal weer een keertje bij elkaar kwamen... werd het natuurlijk een verschrikkelijke zuip en ik uh, denk toch wel dat ik daarin voorop heb gelopen. Ik was een uur binnen en uh, nou, verder weet ik niet zoveel. En dat geeft helemaal niks, want het was een leuke avond. Ik heb daarvan uh, genoten, dus ik hef het glas op jouw gezondheid. Het sprak mij wel even aan in de scene en iedereen is van de wereld. Radio Veronica met de beste muziek aller tijden... En de leukste muziekquiz aller tijden. Dansvloer deed twee liedjes op de dansvloer, maar welke twee liedjes zijn het? Nou, luister je zo even mee. Eerst Spendo Belly. echt uitgespeeld als je zo goed op die sax kan blazen. En dat jij dat geluid was in dat liedje van Spendo Ballet... Only When You Leave. Steven Norman heette die, of Steve Norman. En hij uh, leeft nog steeds. Hij heeft zelfs uh, nog dingen gedaan met uh, houseartiesten later. Eens even kijken wat dat allemaal uh, was. Ja, uh, goh, poeh. Uh, kom ik er wel een keer op terug. Maar uh, een bijzondere man, uh, deze, deze Steve... Steve Norman met zijn saxofoon. Oké, okay, het is uh, kwart over elf. Ben je klaar voor een kleine muzikale kennisquiz? Twee liedjes komen elkaar tegen op de dansvloer, Maar welke twee liedjes zijn het? Gebruik de Veronica-app om het goede antwoord door te geven. En uh, het zijn korte teksten dit keer. Dus uh, je moet er een beetje op letten. Want uh, voor het weet zijn we er weer doorheen. We zijn uh, volgens mij niet ver... Uh, hoe heet het? Ruim van stof? Nou ja... Het is donker, maak het uit. Laten we even gaan luisteren op de dans, Louis. Lala, he, tada, he, tada. Oh. Het ene liedje zegt... Jij hebt een uh, snelle auto... Ik wil een ticket naar waar dan ook. Het andere liedje komt daarop terug. Er is een man met een wijde broek. En die zegt, ja, maar je kan dit niet aanraken. Je kan dit niet aanraken. Radio Veronica, dansvloer date. Het duidelijk uh, niet aan zijn auto gezeten worden. Huh? Safe space of zo. Dus het ene liedje zegt, jij hebt een snelle auto. Ik wil een ticket naar waar dan ook. En het andere liedje komt daarop terug met... Je kunt dit niet aanraken. Je kunt dit niet aanraken. Nou, welke twee liedjes hoorde jij op de dansvloer van Radio Veronica? Maak kans op een Veronica-T-shirtje of een veronica platentas natuurlijk een uh, beetje gezelligheid in het donker, toch? Laat maar weten. Gebruik de gratis Radio Veronica-app. En uh, jouw antwoord is welkom. Dit is veronica. Dan Hartman komt eraan. Relight my fire. Maar eerst Benson Boone. For all that it was worth. But lately I've been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 I want you. I need you. Oh, God, don't take these. Been the same. Oh God, I need these beautiful things that I've got. Gijs, tot laat. Tot op. Tot... La, la, la, la, la, la, la, la. Laat. Radio Veronica. Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica. Zet de Radio Veronica als nummer 1 preset ja. in je autoradio. Laat. Hij gaat lekker. Hoppa! Veronica. Hopseke. Okay. Veronica. De beste muziek alle tijden. Te zingen dit hè? Ja, ook dit stukje van Ludo Glee, maar. De... Tenminste, dit is Loletta Hollyway. Maar... Het stukje van Dan Hartman in Relight My Fire. Want later werd het liedje nog gedaan door Take That. En toen had Robbie Williams de vocale opgenomen. En toen werd Gary Barlow gebeld door de producer van ja. Robbie, die heeft het er gewoon niet goed opgezet. Het is uh, niet te doen, het klinkt gewoon niet zo goed als het zou moeten zijn dat... Light my fire, relight my fire. Ik heb nog steeds een beetje koorts, dus ik uh, mag af en toe iets verkeerd zeggen, maar uh, het is een moeilijk liedje om te zingen. Dat weet Robbie Williams ook. <laughs> Uitslag van de deed na de Chili Peppers.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 Chili Peppers. En Snow bij Radio Veronica. De beste muziek aller tijden. En natuurlijk ook de beste en slimste luisteraars aller tijden. Roger, goedenavond. Goedenavond, Kees. Wat ben je allemaal aan het doen? Nou ja, ik stond op het punt om naar bed te gaan. En ik hoorde je nog even je kwisten. dus. Ja, dit is wel een goede tijd om naar bed te gaan ook. Want morgen wordt het alweer 18 graden en zonnig. Dus daar wil je niks ja, van missen natuurlijk. Le lekker man. Ja. Kan je het nog een beetje meepakken morgen of zit je de hele dag binnen? Nou ja, ik, ik kom geregeld uit met mijn werk dus. Dat is fijn, dat is fijn. Uh, de danshoer was voor jou eigenlijk helemaal geen uh, uitdaging. Je was een van de eersten met goede antwoord. Ja, ik, ik zag dat de auto correct uh, dat al iets anders van had gemaakt... maar jullie begrepen de, de ja wel, Jawel, jawel, wel. Het eerste liedje is Jij hebt een snelle auto. Ik wil een ticket naar waar dan ook. Welk liedje is dat? Ja, dat is uh, Tracy Chapman met Vesca, uh, natuurlijk. En het andere liedje ja, die houdt er niet zo van als er aan zijn auto wordt gezeten. Je kunt dit niet aanraken, je kunt dit niet aanraken. MCM man, You Can Touch. Heel goed. Radio Veronica, dansvloer date. Dat waren de twee liedjes op de dansvloer vanavond. En welke van de twee mag ik draaien voor jou? Um, doe maar Tracy Chapman. Tracy Chapman, heel goed. En uh, Heb je al een Veronica T-shirt of een Veronica platentas? Uh, nee, hebben we niet. Ah, welke van de twee mag ik naar je toe sturen? Uh, doe aan, T-shirt. Dan ja, gaan we dat regelen. Wens ik jou alvast een hele fijne nacht met mooie droom. Is goed, helemaal prima. Dag, Roger. Dag, Hees, dag. You get a fast car. I want a to Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better.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 Fast car, keep on driving. You enough so you can fly away. You make a decision. Leave tonight or live die this way. Geen matchmate in heaven. Tracy wilde wel uh, aan die auto zitten, maar eh, die vreemde MCM er, die was alleen maar. Kijk, Tot laat. Zoals dat soms gaat. Ik zie net dat. Wu-Tang-klang. Wu-Tang. Hij heeft opgetreden in de Ziggo-dome. Ben je er geweest en luister je naar Radio Veronica? Uh, laat me even weten, wie de gratis Veronica-app, hoe Woodland Klang was. Ja, in de Ziggo. Uh, hoe vet moet dat geweest zijn? Maar zo bij je terug. Ik ga één reclame draaien. Dit ja? kleine niet eert, is het grote niet? Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd.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 Veronica Verkeer, nog steeds vijf snelheidscontroles. De A2 Den Bosch richting Utrecht 100.4. A2 Utrecht richting Den Bosch 94.4. De A7 Drachten richting Heerenveen 155.3. De A12 Zoetermeer richting Gouda bij 19.4. En de A12 Gouda richting Zoetermeer bij Zevenhuizen. Daar word je geflist bij 20 bedacht. Heb je er eens gezien? Nou, geef het door. Gebruik de app van Flitsmeister. Dank je wel alvast. En ben jij vanavond naar de Ziggo geweest? Wood en Clan. Laat even weten via de Veronica-app hoe dat was. Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 4 uur. En nu... Gijs Alkemade. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Dus het verslagje hoe het was bij Hoedwang. met Gijs. Hey. Zo, ben jij geweest? Ik uh, zit in de auto onderweg naar huis, ja. Oi, oi, oi. wu Klang, Ziggo. Hoe, uh, ja, uh, vertel, vertel, vertel, vertel, vertel. Ja, Het was heel gaaf. Uh, dikke show. Uh, leuk dat ze een keer compleet waren, uh, voor zover. Uh, Young Dirty Bastard, de zoon van ODB, die uh, zijn rol overnam. Uh, Havoc van uh, Mob Deep was erbij. Um, ja, was gewoon een super, super dik show, joh. Nu ben ik uh, eigenlijk gewoon een standaard fan, weet je. Vind ik gravel pit en dat soort dingen vind ik gewoon heel tof van Woet en Klang. Mm -hmm. Maar als je een echte fan bent, hoe, hoe was die avond dan uh, met een complete Woet en Klang? Ja, eh, onwijs. Um, weet je, iedereen, uh, iedereen had natuurlijk zijn moment. Uh, verschillende samenstellingen op het podium. Uh, het allereinde was helemaal tof, want toen stonden ze met tien man uh, sterk uh, uh, ja, tot één grote, grote uh, climax. zullen we maar zeggen. Ze hadden een live band erbij, was ook heel gaaf met een goede zangeres. Had ik ook niet verwacht. Dus uh, nee, al met al een hele tof avond. Ja, klinkt echt als een hele tevreden concertbezoeker. Ja, zeker weten. Mag ik het nog uh, aftoppen met een klein gravelpitje? Ja, zeker weten. All goede reis en uh, bedankt voor je verslag. Ja, dankjewel hè. 1, 2, 1, 2, check this out. It's the jumpboard right now. Horse or foot, follow me. Wu-Tang gotta be the best thing since Stark's and Clark Wallabies. African killer beast, black watch on your radio, blowing out your watch from Park Hill. The house on Haunted Hill, every time you walk by your back, get a chill. Best bell, want to talk about skill. I spit like a semi-automatic to the grill. Elbow grease and elbow boom, baby, play me, baby, fall down, go boom. Party people gather around, to a to apocalypse. I'm the kid with the golden arms, and I'm the motherfucking hot Past the Blunt. My nigga don't fuck You had it for a minute But it seemed like a month Now I'm choking, smoking Hoping I don't croaking from overdosing dosing. Hey kid When the mouth got you open Let's ride Can't stand niggas That floss too much Can't stand Bentleys They cost too much Can't wanna get up Then can't get touched Can't wanna stick up Then can't get stuck I'm the one that Caught you block When your boys try to act tough Remember what Old Dirty said I'll fuck your ass up Forehead beamers run wild as the kid with the gold cup Stepped out like what? Which popping and y'all niggas go for a blasting shase chocolate shortet Risk mellamox rock those all day 1960 shit I'm goldy That's right over fuck it me The world's greatest Las Vegas paid rock skin painted on my face look Ageless perfect convos goes bang out condos Jeff from Homo X Ribangos Bang Rose Stancos and plain clothes chains. those bang those same old same old track, track, and Check out my dad Of course it's ruthless. Grab the mic with no excuses in a sec. Grab the text, salute this. Executing, shaking no sense, and so I'm breaking old hex, I'm taking all bets. Won't want best. Who won't the draw max? You won't stink, we got the bigger bank. Bigger shank to fill your tank. still the same kill for real. Ride and crank, sly, do or die, fry the bait admire the grades. On fire with a heart of hate. Bit of shark, give me part i take. Heavy darts to quake. It's okay, all fakes. Get caught by the drop kicks. You know the drill, yes, it's Park Hill. Yo, we hit them with the hot wrist. On the go, check the flow. saying woo don't rock shit. Stop quick, hold the gossip. Stop sweating my pockets. I hear the hot shit. als je daar bent geweest vanavond. En dat het zo goed was. Echt, De The en Clang en uh, Gravel Pit bij Radio Veronica zijn wel weer uh, toe aan de laatste. En daar zit een mooie songtekst in. Het gaat over Brian Ferry en die ziet zijn ex lopen. En ze ziet er gewoon echt fucking goed uit, weet je. En de zin die in zijn hoofd opkomt, die is... You're dressed to kill and guess who's dying. Ja. Yeah. Spijt. Alle haren op je hoofd. Of als haren op je hoofd. Maakt niet uit. Ik zit er weer op voor vanavond. Bedankt voor het luisteren. En morgenavond dan spreek ik je weer. Dag. Well it seems so cool. When I here home. I said, it's love. wordt mede mogelijk gemaakt door postcode loterij Miljoenenjacht. Monica. Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin biedt multivitamine met vitamine C... om jouw energie op peil te houden en je weerstand te ondersteunen. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking. Nieuw bij KPN.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 Nu als in de morgen. ASN Bank. Tuinhout Super Sale. Dit weekend bij Gamma de laagste prijsgarantie op tuinhout. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app... en krijg de eerste zes maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.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 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, op 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, te 10.000, Nu in 10.000, nieuwe 10.000,